Dit is de 31ste aflevering uit de 36-delige radio -serie Bestemming Onbekend, geschreven door Dick Ridder. Wat gebeurde er in de vorige aflevering? Joris is met Peter Houtman met de trein op weg naar Berlijn. Als Peter onderweg uitstapt om even sigaretten te halen in een pompstation, wordt Joris ontvoerd. Die ontvoering wordt opgemerkt door toevallige voorbijgangers. Die proberen de auto te snijden. Een vreselijk ongeluk is het gevolg. Peter Houtman blijkt niet toevallig sigaretten te hebben gehaald. Er is sprake van een complot. Joris kan uit de auto kruipen die bovenop het andere ligt. Hij loopt terug naar het pompstation, maar hij wordt opgevangen door een Nederlandse jongen die in Berlijn werkt. Bert. Deze Bert verbindt ook zijn kleine hoofdwond. Samen met hem reist hij door naar Berlijn. In Hogerhout is moeder Anneke radeloos. Ze gaat bij Kati langs en werpt Kati voor de voeten dat haar ex-man een halve neonatie is geweest. Het hele verhaal van de kunstkring uit de zeventige jaren komt boven. En als Dia dat gesprek toevallig opvangt, schrikt ze. Ze komt tot de conclusie dat Joris, door met haar ex-vader mee te gaan, in gevaar is. Anneke weet dan dat Joris in Berlijn zit. Dan wordt er nog meer duidelijk. Degene die ook destijds in die kunstkring zat, was directeur Dankers van school. En Cathy wist dat. Ze gaat naar school en er volgt een stevige confrontatie met Dankers. Die toegeeft dat hij er ooit ultra rechtse ideeën op nahield. En diezelfde dankers weten vertellen dat Peter Houtman ervoor zou zorgen dat het hoofdstuk Peter Bronner voor goed gesloten zou worden. Dat ik de bildsiteit ombieten. een beeld bitte. Dat is een Oké. Joris. Zullen we eerst even naar dat terras? kan ik dan gelijk vragen of ze hier een zekere Monika kennen. Ja, dat is goed. Zo, dus dat is Schroos Tjallochmoor. Ja, de lijst van de Duitse koning. Als je tijd hebt, moet je maar eens gaan kijken. En hier is het museum met Egyptische kunst. Dat is ook niet slecht. Het is gewoon nou. Ja, het is geen hogerhuis. Ben je daar al eens geweest? Eén keer. Wat een voorstelling in Theater Dublin. Oh, hij heeft een moeder van mijn vriendin nu een expositie. Oh, je hebt een vriendin? Ja. En jij? Ik niet. Zullen we hier even gaan zitten? Wat wil je drinken? Ja, doe maar een koffie. Ik bestel even. Hier, dan kun jij alvast je Duits van ophalen met de Bildzeitung. ...af de E8 in de 9 van Leten, 20 kilometer van Hannover, had wat, wat is er? Dat ongeluk. Waar? Hier, hier lees eens. En, wat staat er? Even. Wordt er een Nederlandse in die auto? Weet ik niet. Ik heb niks gezien. Een Nederlandse, zeg je? Ja, de bestuurster. Of uh, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, wacht even. De chauffeur van een Nederlandse Tempra, 46-jarige vrouw uit Amsterdam, is levensgevaarlijk gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Hannover. De 50-jarige Duitse medepressier is om het leven gekomen. De inzitting van een Duitse wagen kwam er eveneens aan de om. Ze zaten ook helemaal in de war. En elkaar ook. De vlammen? Ja, dat klopt niet. Heb jij een brand gezien? Nee. Ik begin trouwens weer bleek te zien. Ja, wat wil je? Ja, goede vraag. Wat wil je? We moeten gaan zoeken. Maar, maar hadden we dan toch moeten stoppen? En dan zo'n slachtoffer worden. Ja, hoezo? Die auto's zijn waarschijnlijk ontploft. Ja, dan hadden we ze misschien er nog uit kunnen halen. Kan ik niet beter naar de politie gaan nu? Dat zou ik niet doen. Je bent weggelopen bij een staat. dat is strafbaar. We hebben de hefschaf, twee mogen pijspeepje, Tessia, ja, vijf maart, een beetje Had ik die mensen kunnen redden? Welke mensen? Die van het ongeluk natuurlijk. Weet ik niet. Maar je maakt jezelf maar toch geen verwijten, Wil. Je was gewoon helemaal in de war. Drink je koffie op, Dan gaan We gaan zoeken. Ja. Oh, shit, ik voel me zo kloten. Dia, hé, hey. uh, hoe is het met u? Ah, gegen u en uh, juf en zo. Ik ben gewoon vrouwtje, dat heb ik ook al tegen Joris gezegd. Oké, okay, ik heb een bloemetje voor je. Oh, wat een mooie bos zeg. Buiten is dat al voorjaar hè. Lief van je. Ja, uh, hoe is het? Nou, de onderzoeken zijn bijna afgerond, ik weet het nog niet. Maar, uh, vertel eens. Joris. Ja. Is die weg? Mm -hmm. Gisteravond. Maar wacht even, ik heb nog iets voor je. Een brief. Zal ik de bloemen vast even uh, in een vaas zetten? He? Oh, daarin dat kastje staan wel vazen. Oh ja. Of uh, Mag ik het niet weten? Mm. Lieve vrouwtje, ik ben nu je dit leest op weg naar Peter Bronner. Ik denk veel aan je en hoop dat ik gauw weer terug zal zijn om je beter te kunnen helpen. Dia heeft beloofd je zo nu en dan op te zoeken. Ik heb veel aan je te danken. Trouwens, ook aan Dia Verdi. Ik stuur je mijn verhaal voor de scholierenwedstrijd. Weet je nog dat ik je dat beloofd heb? Lees het heel kritisch. Mooi zo, in die vaas. Hm? Oh ja, ja, heel mooi. Ja. Dat is een uh, dikke brief, hè? Nou, het is een klein briefje met een verhaal erbij. Uh, Joris zou meedoen met een schrijfwedstrijd voor scholieren van de Provinciale bibliotheekcentrale En dat heeft hij dus gedaan. Oh. Mag ik het leven als je klaar bent? Tuurlijk. Maar uh, ik wil eerst even lekker kletsen. Hoe gaat het eigenlijk op school? Nou, Joris, echte detectives zijn we niet. Hoe laat is het nu? Half vier. En alles uitgekapt. Verlijn is een grote stad. En Charlotte Boos zelf is ook niet bepaald klein. Ja, maar wat moet ik nou? Geef die manuscripten die je hebt, niet wat meer informatie. Nee, daarin wordt niets verteld over de Monika. Die naam hoorde ik voor het eerst in Hooghoud. Uh, toen je bij het gras stond, dat Peter houdt nou. Ja. Verlijk. Waar nou zou die eigenlijk gebleven zijn? Dat ik hem niet heb teruggevonden bij dat pompstation. Dat zeg je nou al een paar keer, hè? Dat ik heb al zitten denken. Zou die van niet zelf in dat complot kunnen zitten? Je bedoelt dat hij. Nou, je bent ontvoerd. Je krijgt een ongeluk. En die man is nergens meer te vinden. Misschien is die ook al ontvoerd. In die andere auto of zo. In welke andere auto? Die ook bij dat ongeluk betrokken was. Het waren twee Duitsers. Misschien heeft hij wel de Duitse nationaliteit. Ja, misschien. Misschien ook wel niet. En dan is die hele ontvoering zelf in elkaar gezet. Ja, het was gewoon aardig. als oh, je dat weer duven. Hé, hey, doe jij nou? Dan knap je achter die krant. Daar! Dat is ze. Hey? Daar, aan de overkant. Dat is. Dat is Peter Houtman. Nou, waar dan? En met die koffer. Oh, de tas. Heet je dat? Ja. En ik denk je best eens gelijk zou kunnen hebben. Wat bedoel je nou weer? Nou, ik zit ineens te denken dat toen we in de hoge hout instapten, had hij helemaal geen koffer bij zich. En nou wel, dat zou ik niet. Nou, toen.. Ja, dat vertel je straks maar. Kom, dracht eraan! Ik kan jullie niet zien! Oké, uh, nou goed, dan blijf jij hier staan en dan kijk we waar hij naartoe gaat. Dat goed? Ja, is goed. Het wordt niet echt spannend. Uh, tot zo! Ja. Hallo, waar is dat? Peter. Oh, Peter, kom boven. Wie, wie bent u? Wie, wie zijn ze? Scheisse. Wat maken ze hier? Ik moet met je praten. Peter man. Huis ingegaan, met uitzicht op Slofse Rottenboek. Monika, je ja, hebt stoelmassel. Maar wat doen we nu? Snel, voordat hij weer weg is. Waarschijnlijk dus over is ook hem knijpen. Dan kunnen we de boel mooi in de gaten houden. Een kroegje. We hebben hier eigenlijk betaald. Ja, dat heb ik gedaan. Oké, okay, laten we gaan. Ik zit te lezen in de manuscripten. Ik ben heel Ik snap het nog niet allemaal hoor. Die hele passage over Peter Houtman. Ik ben wel een avontuur terechtgekomen zeg. Ja, sorry. Nou nee. ja, eindelijk is wat te beleven. Ja, ja, ja, zo saai is het leven toch niet? Met zo'n theatergroep overal heen. Ja, dat is wel... Maar dit is ook reuze leuk. Behalve gisteravond. Probeer ik daar nou maar niet aan te denken. Ik had dood kunnen zijn. Ja, je had dood kunnen zijn, maar je bent springlevend. Kijk, daar is het. En dit is onze spionageknijper. knijpen. En, ben je tot nu toe tevreden? Ja, het gaat toch goed. Je moet wel uh, heel erg wennen aan die uh, muziek op de koptelefoon, want normaal ben ik er toch van de band gewend. Ach, dat bent zo snel... Uh... En je moet trouwens ook even letten op je S- en Z-klanken. Oh, uh, wat ik vragen wou, als het klaar is, kan ik dan ook bij het afmixen zijn, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, we zijn altijd uh, nieuwsgierig naar je mening. En trouwens, uh, mijn collega's zijn uh, afgelopen week even bij uh, mij in de studio geweest, bij het mixen. Mm -hmm. En ze waren heel erg enthousiast. Ik denk dat we het snel uit gaan brengen hoor. En wat is snel? Volgende maand, denk ik. Tutu, dat is snel. Ja, uh, ja, uh. Zal Zullen even verder gaan? Oké. Okay. Trouwens, uh, je moet je hoofdtelefoon even opzetten. Oh. <kijnt> uh, en uh, graag wat ingetogene zingen um, Je vertelt een, of je zingt een uh, verhaal En uh, het komt nu helemaal uit je strot, uit je tenen En dat lijkt niet echt de bedoeling Oh, nou, oké okay. ik, uh, ik dacht trouwens dat hij schrijft, hoe heet hij ook alweer? Joris? Uh, ook mee kwam Ja dat zou ook, maar die, die kon niet, die zit in Berlijn Hoop ik nou, we gaan verder. Start de band maar. ...om ze Daar komt hij. Ja, dat is zo. Die kofferklein is niet... Nee, niet gezien. Stond er een naam op de deur? Stel. Stel hè? Stel die vent niet klopt. Die is in het kapot zit. Dan kan die Monica ook fout zijn. Dat heb ik ook al bedacht. Maar wat moet ik anders? Dan ga ik eens mee. Maar ik wil eerst even zien waar onze mysterieuze houtman naartoe gaat. Wacht hier. Goed. Nou kom wel snel terug, hè? Kijk op. Rood haar. Donkere ogen, dat is ze. Hé, hey, stop, waar gaan ze heen? Ja, ja, ik kom er snel. In een Ja ah, ja. Hallo, hallo, Monika. Ja? Spreekt u Nederlands? Ja. Ja, zien we die die je zal? Ik moet u spreken, nu. Ja, ja, maar ik moet weg, waarover dan? Kom alsjeblieft even mee. Ja, goed, even dan. Zo, ga zitten. Wilt u wat drinken? Uh, nee. U kunt mij... Uh... Misschien helpen. Ja, nee. Ach, dat is een lang verhaal. Daar heb ik dan helaas geen tijd voor. Hij is in de auto gestapt en weer Wie zijn jullie eigenlijk? Dat is Bert en ik heet Joris. Wat? Uh, hoe, hoe bedoelt u? Wat? Dat, dat kan niet. Wat kan niet? Joris. Joris uit Nederland. Hoger hout. Ja. Kent u mij dan? Die valt flauw. Ja, Pitten, wat, wat, wat is er met u? Wat zegt u? Ze is geworden. Wat zegt u? Ze is onmechtig geworden. Ze is onmechtig geworden, ja. Onwel, flauwgevallen. Dag. Is je moeder ook thuis? Jawel. Mag ik misschien even binnenkomen? Ja. Ja. Ja, ja natuurlijk, loopt u wel. Houtman, Peter Houtsman, Dat is toch familie van u? Nee, dat is mijn ex-man. Volgens het gemeentehuis nog steeds uw man? Ja, we zijn nooit officieel gescheiden, dat klopt. Maar waarom vraagt u dat? Heeft die een auto gehuurd, zover u weet? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Ik heb geen contact met hem. U weet dus niet waar die is? Nee, hoezo? Die huurauto is betrokken geraakt bij een ongeval. Nee. Waar wat is gebeurd? Wat weet jij daarvan? Oh. Wat was de rode auto? Een Fiat Tempra, een rode wagen, ja, ja van het firma Rentecar oh, uit nee. Hoogerheide. Dia, ja, wat is er? Wat is er met die auto? Die heeft in de buurt van Hannover een aanrijding gehad nee, en is in de brand gevlogen. Huur... Oh nee! Nee hè? En nee, slachtoffers? Ja, een zekere mevrouw Goedkoop en een Duitser. Goedkoop. En Joris, wat is er met Joris gebeurd? Joris? Welke Joris? Zat, zat er in die auto geen jongen? Welke jongen bedoel oh, je? Van Van der Hoek. Oh, Joris. Zat die daar dan in? Dat vraag ik nou juist. Oh. Nee, er is hier alleen maar sprake van mevrouw oh. B. Goedkoop uit Amsterdam. Brenda. En verder, wie, wie zat er? Een zekere Schumacher uit Berlijn. Houtman. Peter Houtman. Nee, ook niet. Alleen goedkoop en Schumacher. Oh, gelukkig. Kati. Katie Is uh, dood? Die mevrouw goedkoop. Nee, die is. Oh. Oh. zwaar gewond in een ziekenhuis in Hannover. Wat is hier allemaal aan de hand? Ja, dat willen wij ook graag weten. God. Joris van der Hoek? Niet te geloven? Maar waarom schrok u nu zo? Ik, ik dacht. Ik dacht dat je dood was. Hè? Iemand heeft me een ontmoeting met jou beloofd. Peter Houtman? Ja. En die kwam me vertellen dat je. dat je was omgekomen bij een verkeersongeluk. bij Hannover. Wat vertelde die dan? Uh, dat je met hem was meegereisd, maar, maar. dat je niet verder wilde. Je durfde niet. Houtman wilde je niet terugbrengen, dus was je boos uitgestapt. Onzin. Dat vertelde niet. En dat je met mensen was verder gelift. En dat hij had gezien dat de auto waar je ingestapt was... even verderop in brand stond. Hij is gaan kijken en zag dat... Wat zag hij? Dat je niet meer te redden was. En waar is Peter Houtman nu dan? In een hotel. En morgen reist hij terug om... Om, oh, om het slechte nieuws daar te brengen. Over jouw dood. Hij liegt. Ja. Dat zie ik. Je bedoelt dat hij bewust gelogen heeft. Je hebt gelijk gehad Bert. Hij wilde me helemaal niet met Monika in contact brengen. Wat ik niet snap hè. Joris wil jou zien. Jij wil Joris zien. En de een of andere gek wil het juist voorkomen. Ik snap het dus niet. Heb jij me het niet verteld? Omdat Peter Houtman zei dat de vrouw met het rode haar Monika was. Ik, ik kan je even niet volgen. Ik ook niet. Ik, ik droomde droomde? Ja, ik was op het kerkhof en toen kreeg ik weer zo'n droom. Een vrouw met rood haar en donkere ogen. Dat hoorde Peter Houtman en die zei de vrouw in die droom dat dat Monika was. Wat voor graf? Van mijn zusje. Van Monique. Monique. Monique. Monika. Monique. Monique. De dag van haar dood was de dag van jouw verwekking. Het snikken ging over in een regelmaat van diep, diep zuchten en... En in het diepste van je lichaam kreeg mijn verdriet een tijdelijke plaats. Abacadabra. Wat kijken jullie elkaar aan? Ik heb dat graf nooit gezien. Wat staat erop? 1 februari 1970. 2 februari 1972. Wacht. Hier. Wat is dat? Een oudsvaart. Identiteitsbewijs. Geboren 1 februari 1972. Monika Bronner. Einde van aflevering 31 uit de 36-kelige radio serie Bestemming Onbekend. De rolverdeling was als volgt, Bert Erik Ubels, Joris Bert Amerikman, Diaz Sissy van Zwieten, Macht het Plezier hoorde u als vrouwtje en Nettie Smit speelde Monika, Peter Houtman, Bert Rosen, Ferdi Mark Runes, producent Koos Kostwende, serveerster Lammy Bos, Stefan Hoven speelde politieman en Els Pfeiffer hoorde u als Kati. Techniek, rolschreider. Productie Hilde Zabel, muziek Peter Benne, Regie uit hand. Ik zoek zo lang, <laughs> zo ik kan het Dit is de 32e aflevering uit de 36-delige radio-soopserie Bestemming Onbekend, geschreven door Dick Ridder. Wat gebeurde er in de vorige aflevering. Joris is meegelicht met een zekere Bert, waarmee hij eenmaal in Berlijn samen op zoek gaat naar Monika. In de buurt van haar woonhuis in de wijk Charlottenburg zien de twee jongens ineens Peter Houtman een huis binnengaan. Het huis van Monika. Tegenover het huis wacht Joris af... Dan komt de vrouw met het rode haar naar buiten en hij spreekt haar aan. Het is inderdaad Monika. Hij heeft haar dus gevonden. Thuis in Hogerhout komt men te weten dat een rode Fiat Tempra betrokken is bij een ongeluk op de Duitse autobaan. Daarbij is een zekere Brenda Goedkoop betrokken. Dia trekt weer weg, want zat ook Joris niet in die auto. Dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn geweest. Joris is in Berlijn en maakt kennis met Monika, die op 1 februari 1972 is geboren. Dezelfde datum als Monique, het kleine meisje dat begraven ligt in Hogerhout. Goh, ik ben echt helemaal doodgeschrokken. Die, die rode auto, ik zie hem nog zo wegrijden. En dan is dat verhaal van de politie, ik dacht echt dat Joris dood was. Dan moet hij onderweg onderweg uitgestapt zijn. Ja, maar waarom? En waar? En, en hoe dan? Ja, weet ik veel. Maar wat heeft Brenda nou met die zaak te maken? Als dat onze Brenda is. Nou ja, onze. Het kan toch ook een andere Brenda goed. Ach, nee, dat kan niet. Er is maar één op de hele wereld die Brenda goedkoop heet. Het is te hopen. Voor die tweede. Hé? Ach, wat beuzel je nou? Zeg me lief hoe we erachter komen waar Joris zit. Ik ben er helemaal niet gerust op. Ach, zit hier. Ja, Freddy was net aan het oefenen met zijn liedje. Oh, wat is er? Nou ja, jullie zullen het misschien wel achterlijk vinden. En ik vind het zelf ook wel achterlijk. Oh, nou, dan vinden wij dat ook. Ja, wat nou achterlijk? Ik denk steeds maar aan Brenda. Maar zo'n ongeluk, vreselijk zo'n brand. Ja, dat, dat gun je er niet. Heksen worden vroeg of laat toch verbrand. Freddy! Ja, sorry hoor, maar ik heb echt geen medelijden met haar. Wat deed ze daar dan ook? Het is volgens mij een heel vier zaakje. Dat denk ik ook, maar dat... Nee, dat gun je je grootste vijand niet. Ik wil dus dat soort opmerkingen niet meer horen, Verdi. Goed, oké, okay, sorry. Maar waarom denk jij dat het zo'n vieze is? Heeft dat ook met onze pappy te maken? Tja, ja, wat nou tja? Je kunt me niet kwaaien maken dan steeds, maar dat tja, dat, dat ontwijkende. In een half jaar, nog niet eens, hebben wij moeten horen dat we nog een vader hebben, dat hij is weggelopen, uh, dat hij een verdachte kunst heeft gehandeld en nu... Uh, nou is hij ook nog een halve natie of zoiets. No? Nou? Nou, Kati. Die heeft gelijk. Het gebeurt niet veel, maar echt nu wel. N nou. We waren in Hogerhout met een uh, man of zes kunstenaars. Jaren zeventig. Net getrouwd. Eindelijk bij mijn moeder weg. Al oh, leuke vent, dacht ik. Hij heeft me in ieder geval op de kunstacademie gekregen. Dat is het enige voordeel. Maar goed. Toen hij en ik hier kwamen wonen nam die ook een doos mee met spullen, die niet voor mijn ogen bestemd waren. Ja, nieuwsgierig, hè. Later heb ik er toch in gekeken. en Daarin vond ik allerlei boeken over kunst in Nazi-Duitsland. Arbeiders en soldaten met die enge vierkante koppen? Dat soort, ja. Nou, toen vroeg ik hem wat het was. Oh, god, hier was die hels. Echt zo kwaad, hè, dat ik in die rommel had gesnuffeld. Maar later zei hij dat hij daar de studie van gemaakt had. En ja, ik geloofde dat natuurlijk. Maar op een dag nam hij Brenda en Victor mee. Nou, Brenda had, had eigenlijk helemaal geen interesse. Maar Victor wel. God, wat een enge vent, zeg. Die kon zo eng uit zijn ogen kijken. En als er een ene foute kop had, dan was het wel Victor goedkoop. O, lekker. Daar is Brenda wel jaren mee getrouwd geweest, zeg. Ja, ja tot een... Uh, hoe lang ook alweer? Een jaar of zeven geleden. Toen is hij met een grietje naar uh, Spanje of zo vertrokken. Maar dat is minder belangrijk. Victor en Peter, die trokken steeds meer met elkaar op. En er kwamen steeds meer mensen over de vloer. En ook... Uh, Dick Dankers. Hé? Dankers? Onze adjut? Maar je had je kop erover, Dia. Ga door. Nou, achteraf heb ik begrepen dat die lui bepaalde politieke onderwerpen besproken... En alles onder het mom van een kunstkring. Maar zat jij er dan niet bij? Nee. Nee, ik studeerde samen met Brenda op de kunstacademie. Nou ja, en Peter had wel door dat ik niets van die Germaanse kunstroef wilde weten. En toen wist hij voldoende. Maar, maar jij was toch links? Toen? Ik? Ah, nee joh. Ik wist niks van politiek. Heus, dat kwam pas veel later. Maar Peter Bronner dan? Ja, die vond het erg geheimzinnig. God. Oh ja, hij was er op een of andere manier achtergekomen dat die club bestond. Maar hij was pas in actie gekomen toen hij ontdekte dat Peter Houtman eerst samen met Victor... Ja, god, en later is hij, is hij alleen die kunst uit Duitsland gaan halen. Je weet wel. Die in de oorlog geroofde schilderijen uit Nederlands bezit. dank Dankes dan. Heeft hij ook aan de verkoop meegedaan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een eng mannetje was... God, de meest schunnige ultra-rechtse praat brulde hij uit. Een borrel erbij, je kent dat wel. Maar ja, ik, ik had niet door dat die hele club zo dacht. Nee, dat had ik pas door sinds Peter Bronner aan de bel trok. Hoe? Oh. Ja. Nou oh ja. Ik lag met hem in bed. Hè? Huh? Hè, kijk niet zo zuinig, zeg ik lag met hem in bed. Klaar. Nou, dat was het trouwens ook, zeg. Zo klaar. Hij had me dat bed ingekregen met, met complimentjes en uiteraard een stevige borrel. En het was alleen maar om dingen te weten te komen over mijn toenmalige echtgenoot. Hij heeft me verteld wat dat voor kunstkring was. En toen wilde hij ineens weten waar bepaalde schilderijen lagen die Peter in Berlijn had gekocht. Oh, die liet ik zien. Hier schilderij, daar bloot de in hup, weg was Peter Bronner. Maar, zag jij dan niet dat ze zoveel waard waren? Nee joh, ik was eerstejaars studentje, zie je dat niet. Nou en daarna, niet zo lang daarna, ik denk een paar weken of zo, toen is Peter Houtman dus weggegaan, voorgoed. En die, die hele kring dan? Ja, opgeheven, je weet hoe dat gaat. Brenda en Victor gingen in Amsterdam wonen en Dankens die werd leraar in uh, Delft. Dat was het. En de anderen waren ook ineens verdwenen. En wanneer was jij eindelijk erachter wat voor spookclub het eigenlijk geweest is? En je gelooft het misschien niet, maar tot een paar maanden geleden. Ik heb uh, boeken geleend van Bronnen uit de Biep. Nou, en als je dan goed tussen de regels doorleest, dan snap je het. Heb je die boeken nog? Ja. Dan wil ik die ook lezen? En het gekke is... ...dat ik nooit heb geweten dat Brenda er meer van wist. Die drie jaren dat we samen zijn geweest. Geen woord. Niks. En nu? Ik heb het bange vermoeden... Wat? Nou, dat ze al die jaren met Peter Houtman contact heeft gehad. En daar wil ik nu komen voor het te laat is. En hoe wou je dat doen? Ik vertrek vanmiddag naar Hannover... Naar Brenda. Ik heet mijn hele leven al Monika Bronner. Maar ben jij dan de dochter van Peter Bronner? Ja. En wie is... wie, wie is nou je moeder dan? Angela. Angela? Ja. Alleen heeft Peter altijd tegen mij gezegd dat ik een halfbroer heb in Nederland. Geen kind dus van Angela. Wie is die Angela dan? Ik bedoel je moeder. Leeft hij nog? Ja. Ze woont hier in Berlijn. Maar... Dat... Ze is Nederlandse, die op een consulaat heeft gewerkt. En daar is ze mijn vader tegengekomen en ze hebben samen een tijd hier gewoond. Ze zijn getrouwd en toen weer gescheiden. Ik ben door mijn moeder opgevoed. En Peter Bronnen? Die is regelmatig bij ons op bezoek geweest. Geweest? Monika, ik wil één ding heel graag weten. Leeft hij nog? Leeft Peter Bronnen nog? Ja. Ben je zo opgelucht? Ik ben naar hem op zoek. Waar kan ik hem vinden? Dat weet ik niet. Hoezo? Ik heb hem de laatste drie jaar niet meer gezien. De laatste keer dat ik hem zag was bij mijn moeder. Ja, dat moet wel drie jaar geleden zijn. Hij zei toen dat hij een wereldreis ging maken. Hij is eind 88 vertrokken. Ik heb kaartjes gehad... Spanje, Mozambique, Brazilië, overal vandaan. Wanneer heb je het laatste kaartje gehad? Waar vandaan? Uh, dat moet ik even opzoeken. En een foto? Van Peter. Daar, op mijn bureau. Ja? Tik Dankers? Ja, hè? Wat moet jij hier? Zit je niet in Berlijn? Problemen. Wat? Brenda heeft een ongeluk gehad. Wanneer? Nou, toen we die auto's hebben verwisseld. Uh, wat is er nou gebeurd? Ik heb sigaretten gekocht. Brenda en Hartmond, die Duitse contactpersoon, zijn ingestapt. En Jor... Joris... Joris zat in die auto. Ja. Nou, en even later reed ik met de auto van Hartmond richting Berlijn. En even na het Tomstation waren er twee auto's op elkaar. Ook mijn rode huurwagen. Met Brenda, Hartmond... En Joris. Wat? Kijk, ik kwam er aanrijden, wilde stoppen en ineens, wam, een enorme steekvlam. En? en? Die hebben het niet overleefd. Weet je dat zeker? Ja. Maar wat is dan het probleem? Wat het probleem is, er zijn drie mensen omgekomen. Ja, dat is erg, ja. En wat een slag voor die familie van de Hoek. Maar aan de andere kant, het klinkt hard. Maar het probleem Peter Bronner is opgelost. Zo had ik het niet gepland. Nee, je wilde hem het materiaal afhandig maken en zelf Bronner opzoeken via Joris. Vraak op Bronner kun je niet meer nemen, nee. Maar ik denk dat jouw wraak al groot genoeg is. Je hebt ervoor gezorgd dat er toch eindelijk een kind van Bronner is omgekomen. En die eerste keer heb je behoorlijk gefaald, houtman. Dat heb ik niet gedaan. Dat ongeluk met Monique? Nee, dat is een ordinaire truc van Bronner zelf geweest. Kom nou, en nu? Tja. Daar ja. moeten we nu maar eens over nadenken. Zo, we lopen hier de slorsdrasse af en dan kunnen we daar de bus pakken. Grootsperk ligt helemaal aan de andere kant. Ja, maar dan pakken we even verder de U-baan. Nou, ik hoop dat je moeder wat meer weet. Ik betwijfel het. Maar we zullen wel zien. Hoe komt het nou dat je zo goed Nederlands spreekt? Na de scheiding van mijn ouders uh, zijn mijn moeder en ik naar Den Haag verhuisd. En uh, daar hebben we tot een paar jaar geleden gewoond. Uh, hier is de bushalte. toen ik 18 was uh, zijn we samen teruggekomen. Ik, uh, ik ben Duits gaan studeren en mijn moeder is bij een vriend ingetrokken. Heimwee naar het Berlijnse leventje. Kun je je dat voorstellen? Heimwee naar Berlijn? Tja. Nou, ik niet. Ik woon er nu twee jaar en ik vind het niets aan. Hadden we geklaagd van die mensen hier. Ik neem dan bijvoorbeeld over die Ossies. Ossies? Ja, oost Duitsers. Die zijn vaak veel armer. Er zijn gewoon veel meer bedelaars bijgekomen en uh, meer zielige types. Ook uit Polen. Het straatbeeld is minder opgefokt netjes. En dan storen ze zich aan. Belachelijk. Ja, dat is ook wel zo. Maar er is veel meer criminaliteit. Ach, kom nou. dat is toch overal? Ja, ik vind het wel mooi hier. Charlottenburg wel, ja. Eens kijken of je Kreutzberg ook mooi vindt. Hoe lang hebben de kinderen eigenlijk vakantie, weet jij nog? Nou, ik dacht alleen deze week. Wat moeten we nou als die maandag nog niet terug is? Nou, uh, ziek melden, dacht nee, ik. Nee, daar voel ik eigenlijk niks voor. Hmm. Uh. Belde die jongen nou eigenlijk maar eens een keer, hè? Weet je, ik denk dat het beter is om de politie in te schakelen. <laughs> en die rijdt dan naar Duitsland om daar even van de straat af te pieken? Ja, maar er is toch een Interpol of zo? Ach, schrijf toch uit. Die jongen laat zich met geen tien politieauto's naar Nederland terugbrengen, hoor. Ik snap trouwens niks van die schrijver. Huh? Ja, die Peter Bronner. Oh. Voor mij is het echt... Ja, ik, ik Wel niet. ja, Waar ging jij nou ook nog eens een keer? Nou, ik vind het niet echt boeiend allemaal. Welk boek heb je dan gelezen? Dan? Ja, gelezen. Geprobeerd. Ontij. Oh, waar ligt dat dan? Hier. Nou, hier, daar, hier. Hier, in de kantenbak. Ja, nou, daar horen geen boeken, dat weet je. Ja, nou ja. Geef maar hier. Hier. Oh, oh, wacht eens even. Er staat een streepje in. Laten even zoeken. Ja, hier. Westerhof. Westerhof. Daar had je het laatst toch over? Joop, geef eens. Ja, ja, ja, rustig. Joop. Dat is die oude vriend van... Ja, van, van? Peter Bronner. Daar. Zeg, Joop, dat huis staat er toch niet meer? Het is toch afgebroken toen de muur omvergehaald werd, toch? Ja, dat heb ik gehoord. Maar zou die Samuel nog leven? Ja, maar waar zit je nou aan te denken... Misschien kunnen we Joris zelf al vinden zonder hulp van de politie. In Berlijn? Mm -hmm. Dat is toch zoeken naar een speld in een hooiberg? Samuel Westerhof. Geef die telefoon eens aan. Hier is het. Nou, niet bepaald het gekste huis van Kreuzberg. Nee, maar ze heeft altijd wel graag midden in zo'n multiculturele buurt gewoond. Dus. Nou, ik ben benieuwd. Ja, die is daar. Monika! Oh, Monika, kom maar heen. Ja, kom maar jongens. Kom zo Hallo. Gezellig dat je er bent. Wie heb je meegebracht? Vrienden. Vrienden, dat is leuk. Kom herein. Kom binnen, jongens. Ik ben Angela. Mam, het zijn Nederlanders. Oh, is het nog leuker. <laughs> ik ben Angela. Hallo. Hallo. Hallo, mijn naam is Joris. Joris? De Joris? Ja. Wat fijn dat ik je nou eindelijk eens ontmoet. Oh ja? Ja. Dat kan ik ook niet goed duidelijk maken, geloof ik. Maar hallo Sammy. Hallo, wie kids. Prima. Deze jonge man is Joris. Joris. Ach, die Bronner Peter had immer zoveel veel over die gesproken, hè? Ja. Nou, ga zitten. Zal ik wat koffie maken? Dan kunnen jullie even bijpraten. Ja. Ja, Peter en Samuel waren goede vrienden. Nou, wij ook trouwens. God, joh, dat je ons hebt weten te vinden. Ik heb zo vaak gedacht. Ik ga eens proberen contact met je op te nemen. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ja, ja niet omdat het zo moeilijk was. Ik heb bij de Nederlandse overheid gewerkt en ik ben ook wel eens in Hogerhout geweest toen we nog in Den Haag woonden. Heeft Monica dat verteld dat we in Den Haag woonden? Ja, maar waarom ja, heeft waarom u? Waarom ik dat niet gedaan heb? Het mocht niet. Het mocht absoluut niet van Peter. Waarom niet? Jij moest zelf komen. En hij zou je wel een eentje helpen. Joris wil weten waar Peter is. Wat? Weet jij, weet jij waar Peter is? Nee. Ik kreeg wel een kaartje van hem. Maar dan kan ik geen wijzigd worden. Wanneer heeft u die gekregen? Vorig, vorige week geloof ik. Samen wel. Ja? Wanneer we die, ka die kaarten ontvangen hebben? Ja. Uh, dat was dinsdag, voor vorige week. Was ik zien? Uh, Ja. Hier is hij. Ja. Dankeschön. Nu het lachend kind zijn spel serieus ter hand genomen heeft, is hij de prins op een paard die de wervelwind trotseert en schuilt in het huis van de Menora. Voed hem met het schrift dat hij bij zich draagt en laat hem gaan in de geest van de kandelaar. Liefs, Peter. Menora, dat is toch een kandelaar? Ja, de zevenharmige kandelaar die in alle Joodse gezinnen staat. Nu het lachend kind zijn spels die juist de juiste hand genomen heeft, is hij... Er... Dat ben ik. Dat kind, dat ben ik. Zijn laatste manuscript... En wij zijn heeft... misschien wel het huis van de menorah. Zo. Het huis oh, van Samuel. Mijn goede lieve, gabbe Samuel. Hallo. Maar wat is dat schrift dat hij bij zich draagt? Ja. Het manuscript natuurlijk. Ja, dat stimmt, ja. En laat hem gaan in de geest van de kandelaar. Wat bedoelt hij dan? Wat bedoelt Hé, hey, Joris, volgens mij Nederlander een Nederlander aan de telefoon. Aan de hoek. Hè? Uh, moment bitte. Eh, uh, Van der Hoek aan de oh. telefoon... Om Dat te is mijn moeder. Man? Ja? Komt u verder, meneer Duikers. Dank u. Gaat u zitten. Kan ik wat voor nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik kom eigenlijk voor uh, Joris. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik ben blij dat u hier nu toch bent. Uh, Joris is er niet. Hij is in Berlijn. Wat? Be Berlijn? Ja. Ik moet het maar opbiechten, maar Joris is dinsdag vertrokken naar Berlijn om Peter Bronnen te zoeken. Uh, uh, en hoe, hoe, hoe weet u dan dat hij daar is? En... Uh... Heeft hij u dat gezegd? Uh, we hebben hem gevonden via een oud adres van een oude vriend van Peter. oude vriend? Ja, zeker zekere Samuel Westerhof. Die heeft destijds die zaak rond die schilderijenhandel in Berlijn aan het rollen gebracht. U weet wel die kwestie rond Peter Houtman? En daar was hij? Ja, uh, we hebben zijn adres gevonden via internationale inlichtingen, telefoon dus. Hij was verhuisd. Ja, ja, ja. En hij komt voorlopig niet terug. Ik kan er niks aan doen. Ik heb hem gesmeekt om terug te komen, maar hij doet het niet. Maar u, u moet hem toch van overtuigen hij dat hij... Hij is van plan om morgen door te reizen. En, en waar wil hij dan naartoe? Dat moet hij nog uitzoeken. Maar de geest van de kandelaar, wat bedoelt hij daar nou mee? Zeven, het getal van de vermaakte liefde. Maar de, dat schrift, wat hij bij zich draagt, wat staat Misschien er... Misschien nou wel op bladzijde zeven, of hoofdstuk zeven. Ik heb de kandelaar ontstoken. Op zijderavond. Ach, toevader, Vertel nog eens een keer het verhaal. Wat is er met je? Met zijn raadse ogen. Joris. Nee, jongens. La, nee, laat zien. is jongens... Laat hem dan nou maar even. Nou ah, jongen. zal ik die de geschiedenis vertellen? Hè? Uh, wat bedoelt u? Als je pardon Samuel vertelde zijn kinderen het verhaal van de uittocht uit Egypte. Dat deed hij op zijderavond. Nou, het beloofde land. Israël? Nee, nee. Peter is niet in Israël. Het zo. Hè? He? Moet luisteren. met dankers. Ik wil het nummer in Berlijn van S Westerhof. Samuel Westerhof. Ja. Ze zoeken het op. Is er maar één Westerhof? Volgens de moeder van Joris maar één met de ja. S Westerhof. Ja. Dank u. En het adres? Ja, ja. Dank u. Hij zit hier. Ik ga. En Peter Goudman? Je weet het, hè? Ik bel je als mijn taak af is. Helemaal af. Helemaal. 32e aflevering uit de 36-delige radio-soops van Bestemming Onbekend. De rolverdeling was als volgt. Pia, Sissy van Zwieten. Verdi, Mark Roers. Els Vijver, hoort u als Kati. En Nettie Smit als Monika. Bert Handrikman, speelde Joris. Dick Dankers, de rol van Stefan Kraam. Peter Houtman, Bert Rossing, Bert, Erik Ubels. Anneke, Martie Smit. Regina Egink als Mattie. John van den Broek hoort u als Joop. En van ons als Angela en Peter Oosterwijk speelden Samuel. Muziek: Peter Benne, Techniek: Rolf Schreuter, Productie: Hilje Zabel, Regie: Haap-Auleham.